NOS-journaal. Remon Serre. Verrassende voorsprong, gematigde Iraanse presidentskandidaat. Topinkomens Nederland stijgen weer. En meer openheid over omstreden PRISM. <tieden> In Iran blijkt uit de eerste voorlopige uitslagen van de presidentsverkiezingen dat Hassan Rouhani aan kop gaat. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat na het tellen van zo'n 5 miljoen stemmen. Rouhani krijgt 52% van deze stemmen. Hij is een moslimgeestelijke die een betere relatie met het Westen wil en wat meer vrijheden voor de Iraanse bevolking. De conservatieve burgemeester van Teheran, Ali Baf, ligt met. 17 op de tweede plaats. Als een kandidaat minstens 50,1 van de stemmen haalt... is een tweede ronde niet nodig. En als Rouhani wint, zou dat een grote verrassing zijn. Weinig mensen hadden rekening gehouden... met een overwinning van de gematigde kandidaat. Miljoenen Iraniërs brachten gisteren hun stem uit. Vanwege de grote opkomst bleven de stembureaus... uren langer open dan gepland. De topinkomens in Nederland stijgen weer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant, die de beloningen van de topbestuurders van 134 grote bedrijven inventariseerde. Daaruit blijkt dat het totale inkomen van de bestuurder, inclusief bonussen, aandelen en pensioenstortingen, steeg met 7,5% naar gemiddeld 1,13 miljoen euro. De topman met het hoogste inkomen was volgens de volkskrant... Bernard Dijkhuizen van Ziggo. Hij verdiende 15,7 miljoen euro. Op de tweede plaats staat ASML-topman Erik Muries met 11,2 miljoen euro. En op drie volgt de topman van Shell, Peter Voser. Hij verdiende 7,5 miljoen euro. Facebook en Microsoft hebben als eerste bedrijven cijfers naar buiten gebracht van het aantal informatieverzoeken door de Amerikaanse overheid. In de tweede helft van 2012 heeft Facebook zo'n 9.500 verzoeken gekregen van lokale en federale diensten. Microsoft kreeg de ongeveer 6.500 verzoeken. De bedrijven wilden meer openheid geven nadat vorige week bekend was geworden dat de Amerikaanse overheid op grote schaal internetdata verzamelt via het programma PRISM. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn opnieuw slachtoffers gevallen... bij een explosie in een chemische fabriek. Dat meldde Amerikaanse media. Er zou een dode zijn en zeker acht gewonden. De explosie deed zich vrijdagavond lokale tijd voor... in een fabriek in Donaldsonville. Het is de tweede explosie in twee dagen tijd... bij een chemische fabriek in Louisiana. Donderdag vielen twee doden en 77 gewonden... bij een ontploffing in een chemische fabriek. Dat gebeurde in de plaats Geisman. Enkele kilometers van Donaldsonville vandaan. In Guatemala zijn bij een aanval op een politiebureau acht agenten doodgeschoten. De politiechef van het bureau werd ontvoerd door de aanvallers en is tot nu toe spoorloos. Volgens de regering zit een drugsbende achter de aanval. In het midden-Amerikaanse land gaan de drugsbenden steeds agressiever te werk. De meeste groepen hebben relaties met Mexicaanse kartels. Guatemala ligt op de smokkelroute van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten. Het parlement in Ecuador heeft een omstreden mediawet aangenomen. Volgens tegenstanders stelt de wet de overheid in staat om persvrijheid aan banden te leggen. Zo is het voortaan mogelijk om inspecteurs aan te stellen die het werk van de media controleren. Ook kunnen er straffen komen voor media die zich schuldig maken aan laster. Journalisten die iemands goede naam aantasten zonder voldoende bewijs kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. De Duitse omroep Deutsche Welle heeft per ongeluk Nelson Mandela doodverklaard... en zijn necrologie gepubliceerd. De oud-president van Zuid-Afrika ligt sinds zaterdag in het ziekenhuis in Pretoria... met een longontsteking. Volgens de jongste mededelingen van de Zuid-Afrikaanse regering... gaat het iets beter met Mandela... maar is de gezondheidstoestand van het anti apartheidsicoon nog altijd zorgwekkend. De omroep heeft op zijn site excuses aangeboden voor de fout. Volgens Deutsche Welle zijn technische problemen de oorzaak van de onbedoelde publicatie. En dan het weer in het oosten eerst wat zon, buien in de rest van het land. Later vanmiddag overal zon, het wordt 16 tot 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 17 tot 22 graden. Na het weekend wordt het warmer, mogelijk 30 graden met kans op onweer.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 gewoon meer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 15 juni. In het kabinet ging het al niet vlotjes. En de kritiek uit de Tweede Kamer die is ook niet mis. Het gaat over de mensenrechtennota van minister Timmermans. En geloof het of niet, maar een volkstuintje is tegenwoordig heel populair. Even weg uit de stad. Ik bedoel, het is vijf minuten van mijn huis, maar ik ben wel even buiten. Wilt u dat ook? Dan komt u wel op een lange wachtlijst. Onze verslaggever onderzoekt vanochtend of dat de moeite waard is. Maar eerst naar Iran, want daar worden de stemmen geteld na de verkiezing van gisteren. Dit is misschien wel de nieuwe president van Iran, Hassan Rouhani. Tijdens een verkiezingsdebat zei hij dat de Iraniërs vrijheid van meningsuiting moeten hebben... en dat extremisme geen rol mag spelen in het buitenlandbeleid van Iran. En tot ieders verrassing staat hij nu ver aan kop tijdens het tellen van de stemmen. Correspondent Thomas Erdblink is in Teheran. Thomas, is er trouwens buiten op straat iets te merken van die verrassende uitslag? Gaan mensen de straat op? Nou, mensen zijn zo verbaasd uh, en natuurlijk ook cynisch. van de afgelopen jaren. waarin ze heel vaak zijn voorgelogen door het Iraanse leiderschap. Uh, en ze geloven het nog niet. En ik. ik, ik, ik, ik... Ik liep vanochtend langs uh, uh, wat mannen die in het gebouw werken waar ik woon. Die zaten aan de televisie gekluisterd en die zeiden: Wanneer zullen ze gaan liegen tegen ons? En toen zei ik: Nou ja, als het nu op staatstelevisie de hele tijd te zien is, ja, dan lijkt het mij heel moeilijk dat er nog gelogen wordt. Als iedereen in het land kan zien dat Rouhani met bijna, bijna 2 miljoen stemmen meer heeft dan uh, de burgemeester van Teheran, Galibas die achter hem is. Nou, en toen, toen begon het wel langzaam in te zinken bij mensen dat er echt een uh, aankomt hier. Maar ja, het tellen van de stemmen duurt wel heel erg lang. Langer dan de vorige keer. Ja, precies. En uh, dat is ook waar ik vanochtend mee, uh, mee wakker werd. Ik, ik dacht, hoe kan het nou zo lang duren? Ik heb ook natuurlijk die achterdocht die veel Iraniërs hebben... Um, en um, uh, maar toen ik zag hoe duidelijk het op de staatstelevisie voortlaat te zien dat moet je voorstellen. In Iran uh, is maar één zender, of tenminste uh, met zes kanalen, dat is de staatstelevisie. Iedereen kijkt naar de staatstelevisie, bepaalt wat waar is en wat niet waar in die staatstelevisie. Laat gewoon minuut achter minuut zien uh, hoe uh, meneer Rouhani alle stemmen binnenhaalt. En dat laat zien dat ook in ieder geval een groot deel van de gevestigde orde van ...van ja, uh, geestelijke en commandanten, uh, uh, blijkbaar daarmee eens is. Ja, en is hij ondertussen ook inderdaad die 50 zoals wij in het nieuws ook melden, gepasseerd? Dat meldt de staatstelevisie ook? Ja, die melden dat hij inderdaad uh, op 52 zit. Uh, wat dus zou betekenen dat uh, Hassan Rouhani de nieuwe president is. Ze zeggen er wel bij, we moeten nog tellen van alle stemmen. Afwachten, hè. Er, zijn nog, er zijn nog potentieel iets van uh, ja, over de 30 miljoen stemmen die nog, die nog moeten worden geteld. Maar ja, de trend is zo duidelijk en het wordt zo duidelijk aan mensen uh, gezegd uh, dat Rouhani uh, zo ver voorstaat op, op, op de andere kandidaten. Dat ik denk dat dat heel moeilijk terug te draaien is. En als dat teruggedraaid wordt, dat zeiden die mannen ook uh, die met mijn tv zaten kijken. Dan breekt de onrust los hier in Iran. En ik denk niet dat de Iraanse leiders staat... Volslagen onverwacht uh, voor uh, iedereen. Wie zei er ook alweer in een radio-uitzending, geloof ik? Dan eet ik mijn schoen op. Ja, ik zal ze zo gaan opbakken inderdaad. <laughs> die schoenen, Want uh, ik heb dat inderdaad gezegd. Ik ben zo verbaasd. omdat Kijk, het feit dat de Iraniërs zelf. Uh, meer, meer vrijheden en, en, en betere relaties met het buitenland wilden, dat was mij natuurlijk wel bekend. Maar het feit dat die gevestigde orde, die mensen die hier achter de schermen de dienst uitmaken, die de confrontatie hebben gezocht met het buitenland, die de vrijheden van heel veel Iraniërs juist hebben beperkt, dat die daarmee akkoord zouden gaan, ja. Dan zou ik ook zeggen, dan eet ik mijn schoen op. Thomas, <laughs> zeg. Uh, nou, dankjewel. Uh, kijk nog eventjes goed verder naar het uh, tellen uh, der stemmen. Dan horen we in de loop van de dag uh, wellicht ook alvast de uh, einduitslag. Thomas Erdbrink was dat vanuit de TRM. Het is tien minuten over acht. Jarenlang werden Foppe de Haan en Heerenveen in één adem genoemd. Het leek wel alsof de een niet zonder de ander kon. Twintig jaar lang was hij de trainer en vervolgens bleef hij er ook aan als adviseur. Ja, nou ja, dus ik ben al voort. Maar ik ben natuurlijk net helemaal voort. Uh, want, uh, ja. Uh, ik ben er zaal lang geweest. En ik viel hem in de zaal hartstikke goed thuis. Uh, en ik, dat word ik net kwijt. Ik ben er wel weg, maar niet helemaal weg. Ik ben er zo lang geweest. Ik voel me er zo thuis. Dat wil ik niet kwijt. Dat zei Foppendaan. Maar ja, hij keert nu alsnog de club de rug toe. Hij is namelijk niet eens met het beleid van het bestuur van de club. Arjen de Boer is van Omroep Friesland. En die volgt de club op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent deze stap nou van uh, de Haan voor de club? Ja, het is uh, de zoveelste eigenlijk. Hè. Na uh, Riemen van der Velde, het andere icoon... wat al uh, heeft gezegd van... ik kan me niet langer vinden in het beleid van de, ja, van de directie van Heerenveen... is dit nu uh, na Riemen van der Velden de tweede die zegt van... jongens, het is gewoon veel beter voor Heerenveen... als uh, zowel de Raad van Commissarissen als de directie gaat, uh, gaat aftreden. En dat is natuurlijk nogal wat. Maar waar gaat die ruzie over? Ja, heb je eventjes. Oh. <laughs> het, is, uh, het, gaat, uh, het gaat heel lang, uh, gaat heel lang terug. Het, uh, de club is eigenlijk verdeeld in, uh, in twee kampen. En het heeft alles te maken met de nieuwe voorzitter. Dat is uh, Robert Veenstra. Hij stuurt de directie aan. En uh, de club is eigenlijk in twee kampen verdeeld. Je hebt de voor Veenstra zeg maar, en het kamp anti Veenstra. En het kamp anti Veenstra wordt eigenlijk steeds groter. En het heeft uh, ja, alles te maken met verdeeldheid. Uh, met name ook op de... Op de werkvloer in het ABLS-stadion zijn uh, de mensen, het personeel is bang. Want het schijnt dat hij overal toch wel uh, zogenaamde luistervinkjes heeft op bepaalde posities. Dat dus alles wat over hem wordt gezegd, komt uiteindelijk ook bij hem terug. Dus mensen zijn, uh, zijn bang, want niemand weet wie elkaar nog kan vertrouwen eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, maar maar het heeft ook alles te maken, ja, sorry? Ja, ja ik wou zeggen, maar zit er ook iets, uh, laat we zeggen, sportief of, uh, of visie op waar de club naartoe moet? Nou, het heeft vooral ook te maken met, uh, want het is eigenlijk echt ontploft uh, begin dit jaar, met een uh, vernietigende column over uh, de erevoorzitter, Riemer van der Velden. Ja, en uh, wie ruzie zoekt met, uh, met Riemer van der Velden, ja, die uh, krijgt geen problemen achter zich aan. Dus uh, er kwam een, een column in het, uh, in het clubblad, de Corner, Het wordt uitgegeven door de Heeren Veen. En dat wist Robert er ook, hij heeft uiteindelijk het groen licht gegeven daarvoor. En uh, daarin werd werkelijk de vloer aangeveegd met, uh, met Van der Velden. Ja, en dan... Ja, dan komt er heel Friesland eigenlijk in opstand. Uh, de supporters, maar ook met name de sponsors. En de sponsors die, uh, die zijn verantwoordelijk voor het geld. En die hebben dus eigenlijk ook de macht. Dus een hele grote groep sponsoren die zijn opgestaan, 13 stuks. Yeah. En die hebben een mail gestuurd naar alle uh, businessclubleden. En die hebben daar weer reactie op gekregen. En een, meer dan 200 sponsoren zijn het niet eens met het gevoerde beleid van de directie. Uh, ja, ja, het is, uh, yeah. ja, daar, daar gaat rollen Ja, dat gaat rollen, want elke sponsor is weer verantwoordelijk yeah. voor uh, zoveel euro's. Precies, de, het, het geld is dus ontevreden. En de echte fans, of de, de gewone fans moet ik zeggen, wat vinden die? Ja, die vinden ook dat het, het echte Heerenveen-gevoel, dat clubgevoel, dat is uh, langzamerhand, langzamerhand aan het verdwijnen. En dat komt met name omdat uh, de echte clubmensen, zoals nou, Riemen van der Velden... Uh, uh, Fopper de Haan, maar ook Hans Vonk, die ze nu bij AZ. Uh, Gerald Chibon, hadden veel clubmensen ook graag bij de club willen behouden. Nou, die, daar was ook geen plaats voor. Dus die echte mensen met een, uh, een pompenbladen hart, om het zo maar te zeggen... Ja, die verdwijnen allemaal. En daardoor ja, is Hereveen zegt men Hereveen niet meer. Nee. Dat muisje zal nog wel een staartje krijgen, Arjen de Boer. Ik denk dat we elkaar in de toekomst nog wel eens zullen spreken hierover. Dankjewel okay. voor je uitleg. Jo, graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Foppen de Haan was ooit trainer van Jong Oranje. Nou, In Israël probeert Jong Oranje vanavond de finale van het EK onder 21 jaar te bereiken. Gaan we straks op vooruitblikken. Maar eerst gaan we naar dat landelijke congres voor volkstuinders. Het is alweer de 66ste editie. En uh, Karin Albers is op zo'n volkstuintje. Karin, ben je bladeren aan het blazen? Wat, wat, wat is dit voor een geluid? Nou, er wordt gegrasmaaid. Maar ik zeg nadrukkelijk er wordt gegrasmaaid. Want dat doe ik zelf niet. Ja, ja, gras gemaaid. Ik, ik, nou, fijn, uh, je het bent is een volkstuintje, nee, ik hoor het maar al. Maar in ieder geval... Uh, Nee, dat hoort het al, hè? Maar, um, uh, ja hoor, maar dat is Mart, die is, uh, die is uh, bezig met zijn tuin. De man uh, van Vrouwkje, Vrouwkje van de Wal. Jullie hebben met z'n vieren een tuin. Jouw broer ja. en zijn vrouw doen ook nog mee. Um, nou, een weekje met vakantie geweest. En dan is er meteen werk aan de winkel, hè? Ja, zeker in juni of in dit seizoen. Dan groeit alles uh, heel hard. Dus ik ben echt alweer verbaasd wat er allemaal weer opgeschoten is. En dat er echt wel weer centimeters uh, gegroeid zijn. Maar ja. Baas of ook een beetje geschrokken als je dan terugkomt van vakantie? <laughs> Beide, want uh, het onkruid gaat altijd het hardst. En het gras. Dus uh, ja, dan moet er wel weer flink uh, ja, gesnoeid worden en ge gemaaid. En uh, ook onkruid uh, weggehaald. Ja. Ga maar gewoon door hoor, met dat gras maaien, anders komt het niet klaar vandaag, vrees ik voor jullie. Kijk, je wordt nu heel netjes opeens stilgehouden daarachter. Dat is niet de bedoeling, er moet gewerkt worden. Want het is recreëren, het is ook hard werken. Um, maar dat is wel grappig, we lopen even weg van, van, van uh, jouw tuin. Uh, en nu zien we hier een, een van de collectieve tuinen die hier binnen dit park zijn gemaakt, hè meneer Lathouwers? Ja, de we staan bij het uh, Vogelbosje in Wording, want het moet nog heel wat groeien. Uh, helemaal uh, georiënteerd naar vogels om te kunnen broeden, veilig te kunnen zijn te kunnen eten, noem maar op en uh, om ook andere vogels aan te trekken ja. en, want binnen dit park heeft iedereen zijn eigen stuk grond uh, en kan daarop doen, nou ja, niet helemaal wat je wil moet wel volgens bepaalde regels gebeuren moestuin, siertuin, uh, zittuin er zijn ook van die tuinhuisjes waar je lekker kunt uh, uh, relaxen maar er zijn dus ook een aantal collectieve projecten de vlindertuin, de vogeltuin de schapentuin, de voedselbanktuin hé, hey, wat is dat? ja dat is een initiatief van een van onze leden. Die is begonnen met een voedselbanktuin. En die zorgt dus met een man of 5, 6 elk jaar uh, voor de nodige verse groenten. Omdat bij voedselbanktuinen het probleem van verse groenten groot is. Ja, en Ze dat krijgen... dan puur inderdaad voor de voedselbank ja. dat er geproduceerd ja. wordt? En nu hebben we zover dat we elke dinsdagmiddag wordt het opgehaald. En dan zorgen ook de tuinders die groenten over hebben, daar ook deponeren. Zodat het uh, dubbel opgaat nu. Kijk. Dus het is ook nog eens een keer een heel sociaal gebeuren. Uh, nou ja, Niet alleen zo'n voedselbankproject, maar het feit dat jullie met elkaar ook in de collectieve tuinen werken. Dat is ook verplicht, hè? Ja, het is, uh, ieder lid is verplicht om twaalf uur per jaar uh, aan de algemeen werk te besteden. En dat kan zijn door um, op zaterdag mee te draaien met de onderhoud van de park. Dus de paden en het maaien. Maar ook door in zo'n uh, projecttuin uh, te draaien. Ja. Hoeveel tijd kost het je nou om zo'n volkstuin te hebben en dan al die uh, collectieve projecten daarnaast? Nou, het hangt een beetje af van het seizoen. In de winter dan, nou, heb je natuurlijk niet zoveel te doen... maar in dit seizoen moet je eigenlijk wel um, een paar keer per week komen. Ja. Ja. Want anders dan, uh, ja, dan groeit het onkruidje uit de klauwen. Ja. En, en ook uh, qua oosten, ja, bijvoorbeeld als straks de courgettes gaan groeien... en je komt even een paar dagen niet, dan, uh, dan zijn ze opeens enorm. En dan ja. zijn het van die waterbommen. En... Dan zijn ze niet meer lekker, hè? Jawel, voor de soep. Jawel. Okay, okay. Alles, uh, alles kun je gebruiken. We eten veel soep thuis. Terwijl we en, ter lopen zien we daarboven de brug uh, boven de bomen uitsteken. De brug tussen Papendorp waar we hier zitten in Utrecht en Kanaaleiland. De meeste mensen die hier een tuintje hebben komen van Kanaaleiland, meneer Latthouwers. Het grootste deel van onze leden komt uit Kanaaleiland. Daarnaast uit Leidse Rijn en Nieuwegein. Uh, als we kijken naar de leiden, samenstelling, dan kun je rustig zeggen dat we een goede afspiegeling hebben van de bevolking van Utrecht. Dus alle soorten, alle mensen, alle nationaliteiten, die hebben we hier ook. Ja, en iedereen werkt samen, leent zijn spulletjes uit, die grasmaaien, Doen jullie met een aantal tuinen samen, hè? Dat, uh, ja. Uh, nou ja, dit is de droom voor elke gemeente, denk ik. Uh, zo te horen zijn ze wel tevreden over ons. <laughs> maar er wordt ook hard gewerkt. En uh, het leukste is dat de leden zelf nou de strenge eisen die we toch wel hebben, ook accepteren. En ook zien het nut ervan. Dus dat, dat je dan ook gewoon een mooie omgeving krijgt. Ja. Waar ze in uh, kunnen vertoeven. Vertoeven en ook af en toe een beetje feest vieren, begreep ik. Ja, een biertje, een wijntje, een barbecue. Ja, dat kan hier ook. En dat is uh, ja, heel gezellig. En uh, ja, vrienden uitnodigen, dat gebeurt hier ook veel. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik woon zelf in Utrecht. Uh, nooit geweten dat je zo'n mooi park hebt onder de rook van Utrecht. Omgeven door kantoortuinen met, uh, de sky, uh, aan de skyline, inderdaad, die brug naar uh, Kanaaleiland. Uh, prachtig. Uh, nou ja, ik, ik, ik geloof niet dat ik me ga inschuiven voor zo'n volkstuin. Want ik geloof niet dat dat een heel groot succes gaat worden. Maar af en toe hier komen wandelen is geen straf. Dank voor de rondleiding. Je kan het best hoor, Karin. Karin Alberts was dat vanuit Utrecht over de volkstuinen. Die dus heel erg populair aan het worden zijn. Er zijn zelfs wachtlijsten. Er is kritiek op de mensenrechtennota van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Confessionele partijen vallen vooral over zijn opmerkingen over de vrijheid van godsdienst. En de minister zei het zo. Ik ben niet van de school die zegt dat godsdienstvrijheid de moeder alle vrijheden is. Zoals ik laatst een Kamerlid uh, hoorde zeggen. Uh, het gaat om alle grondrechten die te maken hebben met uh, het recht van individu... om beschermd te worden tegen staatsingrijpen op zijn fundamentele rechten. Dat heeft te maken met het recht om te geloven, het recht om niet te geloven... het recht om van een geloof afstand te doen, het recht om een nieuw geloof te omarmen. Al die dingen blijven belangrijk in de, in de mensenrechten. Maar ik haal niet godsdienstvrijheid naar boven als het belangrijkste grondrecht. Ja, de minister. Joel Voor de wind is van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u dat uh, Kamerlid? Ja, hij bedoelde mij inderdaad. Je ik het uh, Ja. Ik had inderdaad uh, tijdens dat debat wat ging over godsdienstvrijheid... wat we hadden aangevraagd... en waar de ChristenUnie ook samen met CDA en de SVP... een nota over godsdienstvrijheid had uh, ingediend... Inderdaad, uh, meer aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid met name in de context van de Arabische regio. De spanningen die daar uh, op dit moment uh, zijn. Want u zegt eigenlijk van het is een beetje tegen het tijdsbeeld. Want daar speelt godsdienstvrijheid nogal. Ja, het vorige kabinet heeft dat uh, heel goed ingeschat. heeft er ook extra aandacht aan besteed. Dat was ook een speerpunt van uh, Roosentaal. Uh, ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat Roosentaal op mensenrechtengebied in de breedte zeer terughoudender was dan, uh, dan Timmermans. Maar, maar, maar op dit uh, punt vond u hem op beter. Punt, uh, Ja, op dit punt uh, hadden we goede contacten met hem. Ja, en hij zegt de... heel expliciet: ja, we moeten niet daar heel nadrukkelijk aandacht aan gaan besteden. Hij heeft het over een inclusieve benadering. Je moet er niet specifiek aan En hij is in dit halen. geval uh, de, de, heer hè? De, de heer Timmermans, de, de, de, de huidige ja. minister. Waarom denkt u dat het kabinet daar nu zo van afwijkt, althans ten opzichte van het vorige beleid? Andere inslag van de Partij van de Arbeid dan uh, de VVD. En de VVD stond altijd traditioneel meer open voor die godsdienstvrijheid. Nou ja, die hebben terecht ook vorig jaar, het kabinet daarvoor zat de christenen nu nog in, maar terecht voor het vorige kabinet, uh, de actualiteit ingezien van het Midden-Oosten. Uh, waar de, de onderdrukking van de christenen uh, enorm toeneemt. Dat zie je ook aan de ranglijsten. Uh, ik ben er zelf ook geweest in Syrië en in Egypte en in Irak. En ja, in Syrië zitten ze echt tussen die twee kampen, Tussen de aanvallen van boven, van de lucht uit, van Assad. Maar ja, en, dan, de, de, in, in Syrië zit iedereen klem, volgens mij. Ja, maar de christenen, de christenen in het bijzonder, ik heb dat echt gehoord, uh, zij uh, zeggen dat ook. We worden heel specifiek door die oppositiegroepen, met name de radicalen, getarget. Uh, ze zeggen ook, uh, ja, ze worden bedreigd, de christenen verdwijnen uit, uh, uit uh, Syrië, want dit wordt een islamitische republiek, zeggen ze tegen hun. Nee. Wat betekent dit nou? Want het is een nota en dat is dan vastgesteld uh, door het kabinet. Maar wat betekent dat gewoon in de praktijk? Wat gaan we daarvan merken? Nou, je zal zien dat hij in het buitenlandsbeleid echt steviger uh, gaat inzetten op het mensenrechtenbeleid. En dat is alleen maar te prijzen. Uh, ook uh, lees ik hem uh, het een en ander zeggen over de arbeidsrechten. Nou, dit is ook een hele goede ontwikkeling. Uh, we weten dat de VVD altijd het bedrijfsleven inbrengt, met name nu in het uh, ontwikkelingsbeleid. Maar dan hebben we het over iets anders, hè? dan hebben we het over de rechten van bijvoorbeeld textielarbeiders in Bangladesh. Ja, arbeidsrechten. Maar ja, dat zijn natuurlijk dus... ook mensenrechten. Ja, ja. Ja. Nee, maar, maar goed, ik, ik vroeg ja. vooral van wat ga je ervan merken van, van het beleid specifiek toegespitst op dit punt. Namelijk dat hij dat veel minder belangrijk ah. vindt, de godsdienstvrijheid. Nou, dat moet natuurlijk nog afwachten. Hij besteedt er wel een aantal regels uh, aan in zijn nota. Uh, hij zegt ook wel dat hij uh, vooralsnog de pilots die het zijn ingezet bij tien landen door uh, zal zetten. Maar waarschijnlijk zal hij uh, in de praktijk gewoon minder specifieke aandacht besteden aan godsdienstvrijheid, terwijl hij dat uh, wel zegt te doen voor vrouwenrechten en homorechten. Dus daar gaat hij wel heel specifiek in op die uh, groepen, terwijl hij dat voor uh, geloofsvrijheid niet meer wil doen. En er komt natuurlijk nog een debat over in de Tweede Kamer. Dus het kan nou, nog bijgesteld het is een, worden. een uitgebreid uh, debat over de mensenrechtenpositie. En uh, ja, we weten, uh, ons altijd gesteund door een uh, meerderheid in de Kamer. Uh, om de aandacht voor godsdienstvrijheid uh, op de agenda te houden. Meneer Voor de Wind, ik dank u wel voor het gesprek vanochtend. Graag gedaan. Jawel Voor de Wind was dat van de ChristenUnie. Jong Oranje dan. Dat speelt vanavond tegen Italië. Het gaat om de halve finales van het Europese kampioenschap. Jongens onder de 21 jaar. En om die jongens een hart onder de riem te steken... zit vanavond Louis van Gaal, de bondscoach op de tribune. De coach van het hele grote Oranje. Joep Schreuders zit ook op de tribune. Is daar al. Uh, goedemorgen, Joep. Dag Bert, goedemorgen. Um, maar het wordt wel een belangrijke avond, want het Nederlands elftal werd weggespeeld door Spanje. De bondscoach zat er niet zo mee, je hebt het hem toch een paar keer gevraagd. Uh, maar vanavond denk ik toch dat de eerste keuze weer aan bod komt? Zeker. Vanavond moeten ze het gaan doen in een finale, de, ja, do or die, de dood of de gladiolen. Uh, Wint Nederland, gaan ze dinsdag in Jeruzalem voor de finale en is coach korpot. Ja, dan is hij een goede coach, hè? want dan heeft hij die vorige wedstrijd waar jij aan refereert... heeft hij terecht alle spelers gewisseld hier in het warme Tel Aviv. Want dat is de reden dat je meer rust moet hebben tussen de wedstrijden. Maar gaat het fout vanavond, dan is zoals vaak de coach eindverantwoordelijk. En uh, ja, dan schijnt het toch een verkeerde keuze te zijn geweest... om afgelopen week uh, het b tal zeg maar, op te stellen. Het is af en toe zo ontzettend simpel. Leeft het enorm onder de jongens? Vinden ze het ook zelf belangrijk om de finale te halen? Zeker. Eigenlijk soms denk ik wel eens een beetje erg veel. Want we hebben het tenslotte eigenlijk maar over een jeugdtoernooi. Aan de ene kant. Anderzijds zitten spelers die zijn jong. Die willen zich bewijzen. En vergis je niet. Er zijn nog twee andere aspecten die echt een grote rol spelen. En dat is A, transfers. Er zijn zeker vier, vijf spelers die vanavond voetballen. En eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe club. Een nieuwe uitdaging. Naar veel geld. En er zijn veel scouts op de tribunes om te kijken of deze spelers... en dan noem ik Stroopman of Ver of Martin Indy of Maher... Die scouts komen kijken of deze jongens in staat zijn om zo'n grote wedstrijd heel goed te spelen. Ja, om... En daarnaast daar zij het al van Galen. Ja, die zit op de tribune. Z zit hij daar nu met uh, vast en zeker met een bloknauwtje, maar gewoon om pot te controleren of om te kijken hoe ver de jongens zijn voor het grote Oranje? Nou, we moeten uitgaan van het goede denk ik. En ik denk, denk gewoon het tweede. Zo het komen voetbaldieren die gewoon uh, toch een... en en het is natuurlijk wel voor die spelers een hele grote stimulans als de grote coach. Kom kijken hoe je ervoor staat. Dat is natuurlijk wel een prikkel voor spelers om vanavond... in Pittaq Tikva hier vlakbij Tel Aviv nog eens extra goed te presteren. En is het trouwens, uh, Jop, vind jij een bijzondere lichting voetballers? Ik bedoel, hoe, hoe moeten we dit inschatten, uh, dit jong oranje? Ik vind van wel. Niet allemaal, maar wel de eerste acht um, vind ik van wel. Ook al vanwege de ervaring die ze hebben in Tegenstaan... tot bijvoorbeeld de Italianen waar ze vanavond tegen spelen. Dit zijn jongens 20, 21, 22 jaar... Die een grote toekomst voor hen hebben. Alleen al omdat ze nu al heel veel ervaring opdoen. in de Eredivisie of in buitenlandse competities. Zij zijn vrij ver en ze zijn nog niet uitontwikkeld. Dus ik denk dat wat dat betreft. dat het uh, Nederlands voetbal nog wel wat plezier kan leveren. Uh, kan krijgen van spelers als her of Stroopman enzovoorts, denk ik wel. De coach van Jong Italië was vol bewondering over het Nederlandse jonge Oranje. Betekent dat ook dat hij zich handig in een underdog-positie heeft gemaneuvreerd... of anders gezegd, hebben we een beetje kans? We hebben wel kans, maar dat staat los van die coach... wat mij wel erg opvalt de laatste tijd. Dit is ook een vrij bijzondere man, vrij authentiek. Niet zoals de meeste Italiaanse trainers veel verdedigen hele open jongen wat sowieso bij dit toernooi opvalt is dat de trainers en de spelers uh, in de manier waarop ze met de media omgaan ontzettend transparant zijn, authentiek. En dat is denk ik wel uh, ja, een soort trend, een element die je ziet in het, in het voetbal. Dat het, dat het meer transparant en open wordt... hoe trainers en spelers met de media omgaan... en met hun eigen twijfels en met hun eigen krachten. Ja, dat is ook wel weer eens lekker, Joep. Ja. Uh, nou We gaan genieten vanavond, tenminste, dat hoop ik dat we gaan genieten. Veel plezier jij in ieder geval, en bedankt. Dan de zaterdagochtend op Radio 1. Die gaat, uh, gaat verder, want dit was het laatste bericht wat ik voor u had. We gaan verder met politiek om 11 uur. Natuurlijk kamerbreed. De nieuwsshow begint zo met Peter en Mieke. En die stellen onder andere de prangende vraag... hoe overlijd je digitaal? Het antwoord komt in de loop van de uitzending. Ze hebben het ook over het uitstervend fenomeen... het rondje om de kerk. En het inzegenen van een Harley Davidson. Ik kan in Rome. Ze hebben het ook nog over de tandarts van vroeger. Daar hebben ze hele leuke geluiden bij. Kortom, het wordt een hele fijne...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 De kans dat Iran een verrassende winnaar krijgt van de presidentsverkiezingen is erg groot. De gematigd geestelijk leider Rouhani ligt een straatlengte voor op zijn tegenstanders. Nu ruim 5 miljoen stemmen zijn geteld heeft hij meer dan 50% van de stemmen. En als dat zo blijft is er geen tweede ronde nodig. Rouhani is veel minder anti-westers dan zijn rivalen en wil meer vrijheden voor de Iraniërs. Staatsbosbeheer hoeft geen grond meer te verkopen om 100 miljoen euro te bezuinigen. Volgens staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... heeft een proef met de verkoop van grond zoveel maatschappelijke onrust veroorzaakt... dat van verdere verkopen voorlopig wordt afgezien. Staatsbosbeheer moet tot 2018 100 miljoen euro bezuinigen. Dat geld zou aanvankelijk worden verdiend met de verkoop van natuur aan particulieren. Het ging daarbij om versnipperde natuurpercelen zoals kleine weilanden en bossages. De topinkomens in Nederland stijgen weer. Uit een groot onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het totale inkomen van de bestuurder... inclusief bonussen, aandelen en pensioenkortingen steeg tot 7,5% naar gemiddeld 1,13 miljoen euro. De topman met het hoogste inkomen was volgens de Volkskrant Bernard Dijkhuizen van Ziggo. Hij verdiende 15,7 miljoen euro. En dan het weer...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 Wat komt er bij kijken om de 10.000 bezoekers van de Sint-Pieter te ontvangen? En hoe onderhoud je zo'n monument eigenlijk? In Kijk het Vaticaan geef ik antwoord op deze vragen en nog veel meer. Vanavond in Kijk het Vaticaan, de grootste parochiekerk ter wereld. Om 5 of 6, bij RKK op Nederland 2. Een ijzersterke thriller van Charles Dentex, de erfgenaam. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Wat gaan we doen om negen uur? Gaan we eerst even naar Rome, want de paus gaat harlies in zegenen. Dan gaan we het hebben over oudermishandeling. Dat wordt een steeds groter probleem. Zo zelfs dat de staatssecretaris een televisiecampagne is gestart. Dan de vraag of de rode lijn echt is overschreden in Syrië. Amerika denkt van wel dat er namelijk chemische wapens zijn gebruikt. En dan gaan we het ook nog hebben over de Hollandse bloemenweide, die in het nauw wordt gebracht. Om tien uur de vraag: is Nederland eigenlijk wel een beeldhouwland? Het fenomeen Kermiscours. In het Hoge Voorst bespreekt onder andere de winnaar van de Brie Congour. En Jean-Pierre Ravies. De laatste bundel bevat. Rosa. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zometeen, wat gebeurt er met uw digitale erfenis? Maar eerst, ja de economie. Premier Rutte deed in maart nog een beroep op de Nederlanders nu vooral vooruit te kijken en hij zei het als volgt, laten we wel die auto kopen en laten we wel dat huis kopen. We moeten een beetje risico nemen en vertrouwen hebben. Hij daagde het land zelfs uit om het Centraal Planbureau te gaan verslaan. Maar donderdag maakte dat bureau bekend dat het begrotingstekort toch weer omhoog gaat en wel naar 3,7%. Eerder deze week liet Eurocommissaris Olli Rehn op bezoek in Den Haag er geen misverstand over bestaan. Nederland moet structureel 6 miljard bezuinigen. Maar daar denkt Hans Schenk toch werkelijk anders over. Hij is hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de SER, de Sociale Economische Raad. Goedemorgen. Goedemorgen. U denkt daar anders over, die 6 miljard? Dat was trouwens al afgesproken in het regeerakkoord dat het zou gebeuren, hè? Nou, het is niet zozeer dat ik er anders over denk, eh, als het over die eh, miljarden gaat. Waar ik vooral anders over denk, is dat eh, de, het beleid op dit moment erg aanpassend is. En steeds weer worden we overvallen door eh, nieuwe tegenvallers. En dan moeten we weer een stukje extra bezuinigen. Ja. Daar waar een, een land zich uit een crisis kan werken, door perspectieven te schetsen. Door waar willen we heen, waar moeten we heen met dat land? En dat gebeurt niet. Ja, goed, maar er zijn begrotingsregels in Europa, niet voor niets, ongeveer de 3%. Ja. Nederland was altijd het beste jongetje van de klas. Als iemand dat niet deed, dan hoorde je vanuit Nederland onmiddellijk roep toeteren dat dat heel fout was. Nu komen ze zelf in de problemen en dit is waar u het over heeft. Ja, nou, we zijn natuurlijk in de problemen gekomen doordat wij ons eh, veel te lang en nergens aan gelegen hebben laten liggen. Hè? Wij hadden natuurlijk al tien jaar geleden een keurig perspectief vijf jaar geleden een keurig perspectief kunnen schetsen... waar de economie zich op had kunnen richten. Dat hebben we niet gedaan. We zijn eh, aan het aanmodderen gebleven. Ja, dan wordt zo'n Maar tegeval... wat was dat perspectief dan? Nou, geweest? dat perspectief zou eh, doorgaans, doorgaans in de historie redden economieën zich uit een uh, problematische situatie... door infrastructurele investeringen. Nou, dat is een zwaar woord. Vroeger bouwden we het Amsterdamse bos. Het Amsterdamse bos, ja, dat bouw je niet of zozeer. Of snelwegen. Afsluitdijken, uh, enzovoorts, enzovoorts. Nou, daar hebben we nou genoeg van. Uh, maar waar we niet genoeg van hebben, of waar we eigenlijk veel te veel van hebben... is milieuverontreiniging, uh, is een uh, veel te hoge energierekening. En dat is de moderne dat infrastructuur. U, in, dat dat, dat is infrastructuur. U... Ah. En daar eh, staan de beleggers ook al jarenlang voor te trappelen... om eh, particulier beleggers om er mee te doen. Maar men moet wel een perspectief hebben. En dat perspectief is niet geschetst. Maar schetst u dat dan eens even? Nou, dat, dat hoef ik op dit moment niet meer te schetsen. Want er wordt aan gewerkt. Dus dat is het goede nieuws eh, van vanochtend. De Sociaal-Economische Raad is sinds eind van het vorig jaar... bezig met eh, het zogenaamde eh, energieakkoord. Uh, alleen dat energieakkoord, dat, uh, dat stagneert nog hier en daar... tot stand komen van dat energieakkoord. Laat ik daar een woordje meer over zeggen. Het energieakkoord behelst een kamerbreed, politiek breed... Uh, maatschappelijke partnersbreed initiatief... waarin uh, op uh, vrij grote schaal het gebruik van energie wordt... als ik dat zo mag zeggen, vergroend. Er wordt veel, meer, uh, veel minder rotzooi uh, de lucht ingestoten... Uh, en er wordt veel meer uh, bezuinigd op de kosten van energie. Niet op energie zelf, maar op de kosten daarvan. Nou, eh, daar eh, moeten nieuwe technologieën voor ontwikkeld worden. Eh, dat betekent dat het bedrijfsleven ook iets te doen heeft. Het bedrijfsleven, zeg ik altijd, dat is toch, zijn toch de twee pijlers eh, van de maatschappij. En daar moeten we eh, het van hebben. Dat moet, daar moeten ze zich dus gaan werken. Maar ja, die hebben niks te werken, want er wordt geen perspectief geboden. Maar we hebben het over wind- en zonne-energie en dat soort dingen. We hebben het over wind- en zonne En dan zonne en innovaties zo. in die industrie. Ja, we hebben het ook over... Eh, hebben die in Nederland niet dan? Daar, we, daar lopen we ver achter ja, bij het buitenland. Ja. Ja, en waarom zou je het in Nederland moeten doen als die kennis in het buitenland te koop is? Nou, het is niet gezegd dat je dat in Nederland moet doen. Je mag het ook rustig in het buitenland kopen. Kijk, op ook moment dat je een auto in het buitenland koopt, dan eh, bijvoorbeeld een Duitse auto, wordt er in Nederland veel geld aan verdiend. Ja. En dat kan ook met zelfs met Chinese zonnepanelen, eh, die op dit moment natuurlijk zeer eh, goedkoop worden aangeboden. Ja. Maar we hebben. Het probleem is dat we die kennis teloor hebben laten gaan. We zijn gewoon... Wat, ja, we, van, ja, we wachten maar af, want we weten niet waar we heen gaan precies. En daar, dat perspectief ontbreekt... Dat perspectief. wordt hopelijk nu door de CERC eh, geboden. Op het moment dat de ser mag komen met, eh, met het akkoord. Maar nou, Die mag toch als... altijd komen? Nou ja, dat mag niemand die ser eh, moet je je goed voorstellen. Daar zitten werkgevers, werknemers, ja. milieubeweging, overheid. Je moet het wel met elkaar heen zijn. Maar, precies. Ja. En daar, eh, maar daar wat, zijn we nog niet wat, uit. Wat zou dat dan voor het begrotingstekort doen? Nou, dat zou voor het begrotingstekort vandaag de dag weinig doen. Dat ja. doet vooral iets voor het begrotingstekort op termijn. Maar op termijn eh, kun je... Kijk, ja, maar ik wat voor termijn... Zo, een het verhaal uh, is altijd bespreekbaar. Op het moment dat je ook met Oli Reen gaat kletsen, en zegt van: Kijk, dit zijn de plannen, die hebben een werk ingezet. Is ook met Oli Reen te praten. Sterker nog, dat is ook met mij te praten, dat is met u te praten. Met iedereen is te praten. Maar Oli Reen. zit toch niet over, over, over perspectieven over tien jaar, uh, zal het wel eens goed komen? Uh, nee, niet wat zal u het zegt, wel eens goed komen. Want nee, perspectief nee, voor dat, wat voor tijd op, op het moment dat je contracten tekent. Dan is er niet meer uh, iets van dat zal er wel goed komen. Dan ligt dat op tafel, dan hebben partijen zich aan gebonden. En dat is wat dat energieakkoord maar goed, uh, tot stand moet brengen. U zegt dat gaat niet over uh, dit jaar, maar over hoeveel jaar uh, zou zich dat dan uitstrekken? Dat, uh, dat strekt zich uit over uh, oneindig veel jaren, nou maar ja. dat begint volgend jaar. En dan zou je daar dus volgend jaar ook en al profijt van hebben. Wat je in de tussentijd moet doen. En dat is waar, waar u net het programma zo, uh, zo leuk mee mm -hmm. begon. Wij zijn altijd het strengste jongetje van de klas geweest. Uh, Nederland heeft uh, nou niet uh, veel, uh, veel katholie, wat wij noemen, katholieke oplossingen in de, in de vingers zitten. Oplossingen waarbij uh, zeg maar voor de buren... En uh, het een vertelt wordt me ondertussen krachtdadig wordt gewerkt... Aan, uh, aan het daadwerkelijk weer op poten zetten van de economie. Heeft u nog katholieke vrienden? Ik kom uit het diepe zuiden, oh. ik kom uit Maastricht. Ja. En, dus, uh, in die zin uh, ken ik er nog wel een paar. Ja. Oké, okay, goed. Maar wa, wat, wat doet dat voor het begrotingstekort? tekort? voor je, je, je gaat dus met ja. in serieuze energieoplossingen komen. Wat doet dat concreet in miljarden uiteindelijk voor die begroting. Want daar zitten nog behoorlijk wat stappen tussen. Ja, dat natuurlijk. Op het moment dat je je laat leiden door de discussie van vandaag de dag... dan kom je natuurlijk in dat aanpassingsbeleid. En ja. dat is wat we de afgelopen jaar zien. Steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw. En wat je natuurlijk doet door steeds weer opnieuw die discussie aan te zwengelen of dat debat te voeren... is dat je serieuzere debatten niet voert. En dat betekent dat ook de marktpartijen denken van... zal wel weer mijn dag duren, weer een miljardje erbij. Of de, Nu zijn het er zes waarover gesproken wordt. Dat begint natuurlijk ook niet vandaag de dag. Dat is ook uitgesteken uitge, uh, over een aantal jaren. En wat uh, het probleem daarvan is... is dat je de aandacht daarheen trekt... Daar waar we de aandacht aan, juist op dat lange termijn perspectief moeten bieden. Nu zegt u van ja, maar ik wil morgen al bezuinigen. Nee, waarom zou je morgen moeten bezuinigen? Dat is alleen maar omdat we dat met elkaar afspreken. Ja. Nou, die afspraak, ja. Ja. die afspraak kun je dus. Daar kun je, daar maar ja, maar het nee, is geen vrijblijvende hè? afspraak, hè? Ja, en die afspraken zijn ook niet Die in, we even in, af kunnen in, bellen, dat in, kan niet. Nee, maar afspraken zijn ook niet in beton gegoten. Afspraken nee. zijn altijd uh, bespreekbaar. Als je een goed alternatief hebt. Nou, en dat goed, een goede alternatief, dan moeten we heen. Wie zijn de grootste dwarsliggers voor zo'n uh, plan? Nou, voor, ik bedoel voor zo'n ja, ja. Nou, ik moet je voorstellen, daar zitten natuurlijk heel veel dwarsliggers. Uh, om maar één voorbeeld te noemen. Stel dat we de, het energiegebruik in Nederland sterk zouden terugbrengen... dan uh, brengt dat ook weer minder in kast voor de overheid. Want die overheid ja. uh, krijgt de energiebelasting binnen. Stel dat we over zouden gaan naar grootschalige windenergie en zonne-energie... dan zeggen de eigenaren van fossiele fossiele energiecentrales. Ho, ho, maar dan komt mijn centrales stil te staan. Overigens staan die centrales toch al stil... want men heeft uitbundig geïnvesteerd in fossiele centrales... die we eigenlijk helemaal niet hadden moeten hebben. En die hebben we omdat ook toen geen perspectief geboden werd. Wat is nou dat perspectief? Nou, dat perspectief is eigenlijk een overheid die een plan neerlegt. Je zegt van, kijk, dat is waar we met deze maatschappij heen willen... De bevolking, bent u het daarmee eens? Nou, die bevolking kan dat via de Kamer, via de CER, via allerlei andere instituten en gremia eh, naar voren brengen. En dan, is het, dan weten we waar we heen moeten. Ja, maar dat mag heel veel voor het leefklimaat in Nederland opleveren. De vraag is of het ook centen voor de schatkist uiteindelijk oplevert. Ja, uiteindelijk is iedere, eh, ma iedere maatregel die leidt tot efficiëntieverbetering geld opleverend. Dat is wat efficiëntie betekent. Op het moment dat je energie-efficiëntie uh, kunt verhogen, levert dat geld op. Ja. Ja. Nogal, dat... niet eens. Is. Dat, is, dat is met uw auto ook zo. Als uw auto efficiënte brandstof gaat verbruiken, levert dat geld op. Dat ja. levert geld op ah, bij de ah, producent van de motor. Ja. En dat levert geld op in uw portemonnee. Maar, maar niet aan de staat en zijn kwartje van kok. Want ik bedoel, we, nee, maar die staat hoeft dat vervolgens ook niet meer te betalen. Dus die bezuinigt als het ware aan de uitgavenkant. Niet zozeer aan de kostenkant. Wat, wat denken de andere uh, kroonleden van de serre hiervan? Nou, de kroonleden van de serre zijn... Eh, nou, kan, je zou ze individueel allemaal even moeten ah, bevragen. Ja. Maar het beleid van de serre is volgaan voor dit initiatief. En, eh, als, maar de kroonleden beslissen daar niet over. De kroonleden zijn de adviseurs. En die zien nu met ledenogen dat er her en der allerlei beren op die weg worden gezet door de partijen die ik zo net noemde. Nou, daar moeten we doorheen. Dat is ook de taak van de SER, eh, van de kroon, in het bijzonder van de kroonleden van de SER... om die partijen zo ver te krijgen dat ze zo'n eh, akkoord ondertekenen. Nou, dat is de afgelopen, laten we zeggen, vier, vijf maanden... er zit daar behoorlijke vooruitgang in. Over een week of twee moet er een akkoord liggen. En laten we hopen dat dat er inderdaad komt. En we... En daar gaat het natuurlijk om dat je uiteindelijk private investeerders voor dit soort projecten Precies. interesseert. Want ik bedoel, het houdt, uh, je schiet natuurlijk niet ja. op als je daar de overheid Kijk, voor gaat dus, gebruiken. Dus, ook, ook, in, uh, ook de infrastructurele investeringen die in het verleden werden gedaan, werden door particuliere, door private partijen uiteindelijk uh, uitgevoerd. Maar ze moesten Nederland? wel weten waar ze heen moesten. Waar doelt u nou op? Nou, private partijen, dat zijn bijvoorbeeld ook banken. Zelfs banken staan op dit moment. Zijn, hebben ook al te kennen gegeven. Bijvoorbeeld in het Financieel Dagblad van vorige week. Dat men middelen beschikbaar heeft om eh, hiervoor in te zetten. Maar bijvoorbeeld ook pensioenfondsen. Kijk, onze pensioenfondsen hebben ongeveer duizend miljard te investeren. En dat is op een, eh, een eh, 1,4 keer ons nationaal product. Dat is een enorme hoeveelheid geld. Slechts 10% daarvan zou voldoende zijn om... Uh, dit beleid van de grond te krijgen. Ja, dan moet je wel het perspectief hebben... dat er veel geld aan te verdienen valt. Absoluut. Nou, dus particuliere partijen zeggen natuurlijk niet... wij gaan hier geld uh, naar water naar de zee brengen. Uh, daar moet een perspectief zijn op rendement. Maar dat perspectief wordt geboden... in zo'n akkoord, in zo'n plan. Op het moment dat je zegt van... kijk, wij gaan hier en daar nu investeren... en over drie jaar begint uh, de kassa te rinkelen... zeggen ook particuliere investeerders... daar gaan wij aan meedoen. Zeker nu nu er zo weinig andere alternatieven zijn om in te investeren. We zijn eruit. Nou ja, we zijn eruit. Kijk, laat ik, laat ik, laat ik gewoon heel erg beklemtonen... wat we een paar weken geleden ook in de NRC naar voren hebben gebracht. Uh, veel belangrijker voor een, voor een discussie over het probleem in een economie... is het perspectief dat je kunt bieden. Is het enthousiasme nee. dat je kunt oproepen bij de bevolking. Uh, bij in, individuele wat werknemers. Wat Rutte probeerde met zijn aan ja. in huis. Ja, dat was een ochtend. wat simplistische manier ja. van wat eigenlijk uh, uh, toch uh, uh, geboden is. Uh, maar dat moet je dus nu omwerken in, uh, in serieuzere plannen. En daar, kijk, daar heb maar dan, je. De insem... dan, maar dan heb je natuurlijk. natuurlijk die CER kan dat neerleggen en dat kan een fantastisch plan zijn. Maar dan heb je altijd nog. natuurlijk de ministerraad nodig. die zegt: van goh, dat moeten we doen. Ja, eh, ministerraad. Dus die politiek heb je toch nodig? De de bevolking heen. kunnen niet, heen. Eh, kunnen niet over, om een breed gedragen initiatief heen. Eh, wat denkt u wel? Dat meneer Dijsselmoor ze zeggen: oh, iedereen in de maatschappij wil dit en ik wil het anders. dan gebeurt het niet. Nee, dus zo, zijn, zo zit onze economie niet aan elkaar. zo zit onze democratie ook niet aan elkaar. Maar je moet dat perspectief bieden. En daar is die overheid natuurlijk toch wel een beetje uh, laks. In, en een in de nadeel deel. is dan dat je tegelijkertijd uiteindelijk dan weer met Europa ook nog zaken moet doen. Ja, nou kijk. zo: uh, <coughs> nou, dat het zorgt een energieakkoord van Nederland is fantastisch. Maar er moet natuurlijk zo'n energieakkoord voor Europa komen. En daar wordt nog helemaal niet aan gewerkt. Oh. En op het moment dat je als Nederland... U zegt net, Nederland is, het, is het, uh, het, het strengste jongetje van de klas. Nee, Nederland moet het initiatiefrijkste jongetje van de klas worden. En daarmee kun je dus ook die discussie over die bezuinigingen... Uh, laat ik zeggen, ik zou niet, laten we daar een Duits woord voor gebruiken. Hè? Angela Merkel kan daar praten. College stellen. Dat betekent dat we op, uh, op breed niveau voortdurend aan die bel aan het trekken zijn. En dan wordt vanzelf dat debat over die, 6%, over die 3 procent, die 6 miljard... wordt van, van minder groot belang. Nou, spannende tijden en spannende initiatieven. Ja, dit initiatief is, het is overigens het eerst dat de Sociaal Economische Raad deze broek heeft aangetrokken. Doorgaans wacht men op een advies voor aanvragen uit de overheid. En wacht men op sociale partners die met elkaar gaan debatteren. Nu is er duidelijk een veel breder sociaal-maatschappelijk probleem aan de orde gesteld. Er zijn ook veel meer partijen bij betrokken dan sociale partners, werkgevers en werknemers. De milieubeweging zit erbij. Uh, de, uh, daar moeten we ook veel complimenten aan geven. Want dat is ook voor het eerst dat partijen als Greenpeace zich uh, bekend hebben... tot uh, onderhandelen over een betere toekomst voor, uh, voor het land. En, uh, maar ja, spannend blijft het. Want we moeten nog even zien wat er over twee weken uitkomt. Dank voor uh, nou ja, het wijzen van, van in ieder geval een nieuwe weg en nieuwe mogelijkheden. U hoorde Hans Schenk. Hij is hoogleraar Economie aan de Universiteit van Utrecht. En ook kroonlid van de CER de Sociaal-Economische Raad. Hartelijk dank. Bedankt. Ja, dood gaan we allemaal. En of, nou, of u nou in een hiernaam als gelooft of niet, uw bestaan op aarde is eindig. Maar wat gebeurt er daarna met ons leven online? Veel gebruikers van sociale media en eigenaren van foto's, films en bedrijfsgeheimen in de cloud, zoals dat heet, zijn zich daar nauwelijks bewust van. Jarden heeft nu de Mijn Memorial App in het leven geroepen, <kugst> waar een persoonlijke gedenkplaats gecreëerd kan worden. Lucienne van der Geld is juridisch directeur bij Netwerk Notarissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zou eigenlijk uh, willen dat meer mensen hun digitale erfenis goed regelen, hè? Ja. ja dat eerst even over dat Mijn Memorial. Dan kun je ja. dus een gedenkplaats samenstellen... en dan verzamel je de beste dingen van verschillende social media accounts... zodat je nabestaanden zich jou kunnen herinneren zoals je dat wilt. Is dat een goede manier om, om iets te regelen? Dat is uh, zeker een stap in de goede richting, Aha. een goed initiatief. Uh, maar het, het regelt nog niet alles rond je sociale media uh, accounts... want die blijven gewoon uh, in stand. En uh, wat wij proberen is om na te denken... hoe voorkom je nou dat er een online kerkhof in de cloud ontstaat? Een online kerkhof? Ja. Maar... Hoe, dat, hoe, moet ik me dat, hoe moet ik me dat voor me zien? Nou, als je niets regelt, dan blijft je account gewoon bestaan. Ja. En blijven die gegevens allemaal uh, uh, in de cloud hangen. En de ja. vraag is of je, dat, of je dat ook wilt. Of je ook wilt dat je, uh, dat je nabestaan daarmee steeds mee geconfronteerd kunnen worden. Wat zijn daar de nadelen van, Dan Er kunnen allerlei nadelen aan zitten. Bijvoorbeeld als je zo'n automatische verjaardagsmelder hebt op Facebook... Hè, dat de overledene oh ja. jou nog gaat uh, uh, feliciteren op je verjaardag... Uh, je even de overledene feliciteren. Ja, ja, ja, oh, dat olig, allemaal, ja. Dat zijn allemaal Ja, dat is nou ja, dat wordt dus niet zoals heel erg nee. lollig ervaren. Uh, wat je ook hoort, is dat mensen <lacht> zeggen: pijnlijk ik, is pijnlijk. Dat, ja. ja, en en dat men zegt: ja, ik durf eigenlijk. Ik zie elke keer onder mijn volgers of onder mijn vrienden de naam van de overledene staan. Maar ik, ik voel het als verraad als ik hem zou ontvolgen of he, uit mijn vriendengroep zou verwijderen. Dus er zit een hele nieuwe aspecten, uh, emotionele aspecten ook aan. En er zijn weinig mensen die zich uh, dit Realiseren dat ze iets, iets moeten doen eigenlijk. Er zijn weinig mensen, dus wij zijn daar vorig jaar eigenlijk... mensen proberen bewust van te maken. Denk erover na, overleg het met je nabestaanden... En als je dan toch een testament maakt. schrijf dan ook je laatste wens. met betrekking tot die sociale media accounts weer. Dus er zijn ook mensen die hun digitale erfenis. via een notaris regelen? Ja, als, ja als, dat als, komt al voor. Dat komt al voor. En als mensen uh, voor een testament komen. niet meteen vanuit de invalshoek van sociale media. dan, uh, dan uh, zegt de netwerknotaris ook: denk u ook eens na over u. He, online nalatenschap. En, en, en gaat wat, wat gebeurt ja. ja. Wat krijg je dan als, als uh, achtergebleven familie dit een wachtwoord waar je dus alles kan wissen? Of, of, of hoe gaat dat? Nou, het begint eigenlijk met, wat is je ah. laatste wens? Wil je dat het account verwijderd wordt? Of wil je, uh, uh, wil je dat er bijvoorbeeld een gedenkpagina van die, wordt zo, gemaakt? Zo, ja, ja, zo Daar een memo, begint het eigenlijk ja, ja. mee. Dat je dat in ieder geval aan je nabestaanden vertelt. Nu moest ik laatst zelf ook weer zijn een nieuw testament maken. Hè, dat vergeet je altijd uh, zelf om te doen. En toen dacht ik, uh, misschien moeten we er nog wat aan toevoegen. Hè, ik wil graag mijn sociale media-accounts, dat die na mijn overlijden Blijven worden verwijderd, maar dat is ook zo abrupt. Dus wat ik nu zelf heb gemaakt in mijn testament... is de tekst van een online grafzerk. He, dus ik heb aangegeven, ik wil nog dat er een tekstje... als laatste boodschap van mij eh, aan mijn volgers wordt getweet. Dat blijft een aantal maanden online en sluit daarna mijn account af. Ja, maar wie moet dat dan doen? Als u, als u morgen onder de trim ja. komt, wat ik niet hoop, maar... Nee. Wie moet dat dan gaan doen? Daar heb ik iemand voor aangewezen in mijn testament. En wat staat er op die grafzerk? Ben ik nou ook wel benieuwd. Oh, oh. Ja, dat is natuurlijk geheim. Ja. He, nou, wat ik bedoel, anders. Nee, die <laughs> verandert u toch nog wel? Dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Maar je moet sowieso hè, eens een in beetje... zoveel jaar naar je testament kijken. Is dat zo? Ze was een tof wijf. Nou. Nee, ik, ik, het is een persoonlijke boodschap van mij aan mijn volgers. Aha. Ja. Ja. Maar goed, uh, stel je doet... Uh, je hebt niks, hè? want je hebt hier nog überhaupt niet over nagedacht. Nee, nee. En opeens kom je onder die tram of onder die ja. bus of wat dan ook. En dan, uh, wat kan er dan no nog? Want ik heb allemaal wachtwoorden, zoals iedereen. Die kent niemand. Nee. Ja, misschien gaan mensen vlooien ergens in, in een schriftje. Maar ja, voor hetzelfde geld vind je het niet. Nee. En dan, wat, kan, kan je zo'n dat spul dan niet meer opruimen? Dat spul kun je wel opruimen, alleen dat kost veel meer moeite. Want eerst moet je ontdekken uh, um, hoe, hoe u zich presenteerde he, in, uh, op de sociale media. Dus als u een fantasienaam heeft, uh, dan, dan wordt het erg moeilijk om u op te sporen. Mm -hmm. uh, dus daar begint het dan mee. Nou, stel voor, je vindt de overledene wel. Dan, uh, dan is het bijvoorbeeld bij Twitter een heel ingewikkeld proces... Om, uh, om je eraf te, te halen, dat account eraf te krijgen. Als je niet uh, over die wachtwoorden beschikt. Ja, klopt. Nou ja, ik, ik, ik weet nog wel, toen mijn vader overleed... was het al heel moeilijk om abonnementen op een ja. of andere manier uh, stop te krijgen. Ja. Dan moest ik echt met uh, kopie van zijn overlijdensakte naar, naar de postkantoor... en weet ik het allemaal nog meer. Ja, en dat was dan het Nederlandse postkantoor. Ja. Twitter zit in Amerika, dus dat, daar komt een hele papierwinkel uh, aan te pas. Ja. ja. Ja, en de, de, dat moet dan iemand gaan doen die toch al misschien heel verdrietig is. Klopt. Nou, u kunt het ook door de notaris laten doen... want die heeft het in mm -hmm. ieder geval helemaal uitgezocht. Wij weten uh, hoe je dat op een eenvoudige manier kunt. Maar het is inderdaad een extra belasting na een overlijden, klopt. Gaan er ook doen, wel eens dingen echt rigoureus fout als je het dus niet doet? Uh, als je het niet doet, uh, zie ik wel eens dat het een bron van onenigheid van nabestaanden is. Wat gebeurt er? Nou, de, ik, ik hoorde laatst, uh, vertelde mij iemand dat uh, er was iemand overleden op jonge leeftijd. En uh, een aantal familieleden die beschikten over die Facebook-gegevens, uh, accountgegevens, die gingen nog allemaal foto's van de overledenen op Facebook plaatsen. Waardoor de volgers altijd meldingen krijgen hè, dat er een nieuwe activiteit is. Aha. En een ander deel van de familie zei nou. Ik weet zeker dat de overledene dat nooit gewild zou hebben... waardoor er een, een conflict in de familie ontstond. Want er, er wordt dus bijna gesuggereerd dus als iemand nog doorleeft of ja, zoiets. ja. Want, want je kan alleen eigenlijk als persoon zelf op je eigen account die dingen plaatsen. Maar Precies. dat gebeurt dus niet. Iemand anders heeft een ja. wachtwoord en kan dat. Ja. Dus. Ja. En dat, dat uh... ja, maar sommige mensen, ik begrijp het wel... sommige mensen die vinden het juist mooi dat iemand als ja. het ware nog doorleeft. Ja. En die anderen die vinden dat gewoon een, een, een, een morbide idee. Ja, er zijn ook zelfs diensten die voor jou blijven twitteren... nadat je bent overleden. He, dat, dus het, oh ja? Ja, ja. Dat is een dienst die, uh, die je kunt inschakelen... en die gaat aan de hand van jouw tweets uit het verleden... nieuwe tweets samenstellen en die blijft doortwitten. Maar, maar dat, dat is toch... Gaat ja. dan quasi <laughs> grappige dingen vertellen? Want... Dat, dat, uh, ik heb hem zelf niet ingesteld. Ik, ken ook, ik heb hem ook nog nooit voorbij zien komen... maar ik, uh, ik vrees dat dat ook quasi uh, de grappige dag. dingen... Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, maar luister eens. Maar... Hoe lang gaat zoiets dan nog door? Nadat nou, iemand is overleden. Dat kun je afspreken met dat uh, uh, overigens Amerikaans bedrijf. Ik vind dat een beetje... Ik, ik, weet niet, ik, heb daar een, ik weet niet wat ik daar nou van vind. Ik vind het een beetje morbide. Ja, maar ook. zo zijn er toch allerlei uh, initiatieven uh, duiken op. Maar goed, en, uh, de, uh, goed, de goed, andere kant ja, van de medaille is ben natuurlijk... Ben... dat je inderdaad mooie nalatenschappagina's kan maken. Ja, ja. Die kun je maken, toch? ja. ja absoluut. En, en hoe regel, regel je dat dan ook in één keer bij de notaris als dat... Uh, nou ja, daar kun je in ieder geval je wens, eh, dat vind ik heel erg belangrijk... dat je aangeeft aan je nabestaanden wat je wens is. Ja. Dus of een gedenkpagina of eh, verwijderde accounts, dan weet iedereen... En die krijgen eigenlijk dan een eigen pagina, zodat ze... Precies, ja. Ja, ja. ja, Dan weet in ieder geval iedereen wat je gewild zou hebben. Nou ja, wat ik zei, dat Jarden heeft nu een My ja. Memorial app in het leven geroepen... waar je dus een uh, persoonlijke gedenkplaats kan... Uh, kan. Goed, uh, ja, dit is nu eigenlijk... Uh, het is niet de eerste keer dat het hierover gaat... maar ik denk toch dat het nu langzamerhand wat meer aandacht krijgt, hè, dit punt. Is er nog in andere landen in een voorbeeld waarvan u zegt van... hé, hey, zo moeten we doen? Hebt u daar nog naar gekeken? Uh, nee, want het is eigenlijk allemaal wel internationaal. internationaal ja. ik, ik vind het wel heel goed dat, dat de aanbieders van diensten... bijvoorbeeld Google, uh, mm -hmm. zich ook beseft dat, dat er wat moet gebeuren. Hè. Je ziet in bijna alle algemene voorwaarden uh, van, van die uh, diensten... niks staan over wat er gebeurt bij overlijden. En Google heeft daar nu een initiatief ingenomen dat bijvoorbeeld ook nabestaanden je e-mails in kunnen zien... na je overlijden. Ja. Misschien heeft het ook te maken met dat, dat is op die social media... heel veel jonge mensen zitten, dus dat er relatief nog weinig... Zijn overleden en dan is het, het, het probleem nog niet zo zichtbaar. Nou, we zien het, we zien het uh, helemaal op deze linie, hè, want we hebben het niet alleen ja. over, uh, over sociale media, maar ook over allerlei andere clouddiensten: dat er gewoon nooit over nagedacht is en dat de wet de ontwikkelingen eigenlijk niet kan volgen. Goed, dat gaan we nu doen. Hartelijk dank uh, voor uw komst, Lucienne van der Geld, juridisch directeur bij Netwerk Notarissen. Het ging dus over het regelen van de digitale erfenis. Dankjewel. Holland Doc Radio in de voetsporen van James Joyce. In het spoor van zijn baanbrekende roman Ulysses. Op zoek in het Dublin van nu naar het geluid van ruim 100 jaar geleden. We beginnen vlak buiten Dublin aan de kust. Jesus, I had to laugh at a little Jewy getting his shirt out. Morgenavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. De documentaire De Klank...